van met het journaal. Een paar duizend voorstanders van de tijdelijk afgezette president Rousseff... protesteren op het strand van Copacabana in Rio de Janeiro... tegen interim-president Temer. Ze beschuldigen hem ervan dat hij de afzetting van Rousseff heeft gebruikt... om een koep te plegen en willen dat hij aftreedt. Ook zijn ze boos over de grote hoeveelheid geld... die de regering aan de Olympische Spelen heeft uitgegeven. Het strand is vlakbij het stadion... waar later vanavond de Olympische fakkel wordt binnengedragen. De Braziliaanse afvoetballer Pelé ontbreekt bij de opening van de Spelen. Een kant met gezondheidsproblemen. Afgelopen dagen waren de berichten dat hij mogelijk de Olympische vlam zou ontsteken. In Turkije is een groep wetenschappers ontslagen. Volgens Turkse media gaat het om 167 leden van een wetenschappelijke en technologische onderzoeksraad. De ontslaggolf is onderdeel van de zuivering na de mislukte staatsgreep. De Turkse minister van wetenschap en technologie zou in een televisie-interview hebben gezegd dat het gaat om Gulen-aanhangers. De geestelijke leider die door de regering verantwoordelijk wordt gehouden voor de koepoging. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken heeft vandaag scherpe kritiek geuit op de Europese reactie op de Koepoging. In plaats van ons te steunen, leest Europa ons de les, zei hij in een interview met de NOS. De gemeente Amsterdam mag coffeeshops die binnen een straal van 250 meter van een school af liggen, dwingen de deuren te sluiten op dagen dat er les wordt gegeven. Dat heeft de rechter bepaald. Veertien coffeeshophouders waren naar de rechter gestapt. Ze wilden ook op schooldagen softdrugs kunnen verkopen, maar de rechter stelde de gemeente in het gelijk. De A15 is weer open voor het verkeer. Het heeft tot half acht geduurd voordat de ravage die een gekantelde vrachtwagen met groente en fruit had aangericht, was opgeruimd. De truck kwam vanmiddag tussen Rotterdam en Gorkum, bij de afslag met Hendrik Edo Ambacht, dwars op de rijbaan terecht. Achter het ongeluk ontstond een lange file. Het verkeer werd omgeleid via de op- en afrit van een benzinestation. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog en het klaart verderop. Vannacht koelt het af naar graad of 13. Later opnieuw meer bewolking, vooral in de noordelijke helft van het land. De dag begint morgen met een enkele bui, maar in de loop van de middag is het overal droog. En schijnt ook de zon geregeld. Het wordt dan ongeveer 22 graden. Dit was het en de wassjord. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Zfm. Met nu, zie het. Deze heerlijke vrijdagavond af met de, die nieuwe plaat van Impetto. petto. Need more, featuring Lara Mason. Wat een geweldige plaat op de imprint van Mixmash Recordings. Het label van Leback Luke. Ja, je hoorde net al twee uur lang, zie je het. Op jouw 106.9, 104.5 en jij bent erbij. Heel leuk dat je erbij bent natuurlijk, aan de andere kant van de radio. Of misschien wel aan de andere kant van de wereld. Want ja, we zitten ook gewoon op het wereldwijde web. Of zit je gewoon lekker gemakkelijk achter je digitale televisiekanaal? Dat kan ook natuurlijk met Sigo. Twee uur lang zie je het, ja ik doe het niet alleen vanavond, DJ Dion Sidney. Hij is dat tweede uur, een uur lang non-stop in de mix. En hij heeft me een paar hete klappers. Ja, dat gaat een battle worden hoor. En ja, heel veel nieuwtjes natuurlijk. We gaan even kijken wat er in die hete chart staat. Welke platen verwacht jij daar straks? Laat me gerustig weten, hier bij CFM Zandvoort. En natuurlijk heel veel nieuwe muziek. En nieuwe muziek, ja, Avram Medusa met Pasilda. Een oude klapper van je welste. Die is een nieuwe weg ingeslagen. Ze hebben twee remixen gereleased. De Siege remix en de Eric Morillo remix. Beide te goed voor woorden. Ik zeg, we knallen er gewoon eentje in. Ik doe gewoon lekker die welbekende sound in de Siege-remix. Waar hier bij op Ibiza, maar je zit gewoon in Nederland. Amsterdam Beach. Of gewoon CFM Stanford.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 So take a deep breath and let it go You shouldn't be drowning on your own And if you feel you're sinking I will jump right over Into cold, cold, cold water CFM Cf Zandvoort, Major Laser, featuring Justin Bieber met Cold Water in de Redondo Bootleg. En ja, Bootlegs, we zijn hier, wij zien het helemaal gek erop. En daarvoor Dennis van de Geest met Do What You Like. Hij kan er wel meer aan judo, dus in de Antoni Venno Extended Boom Mix. En dan gaan we eens eventjes kijken wat te beleven valt. Want ja, het grootste Outdoor Trends Festival van Europa breidt zich uit. Electronic Family. Ze slaan hun vleugels uit en volgend jaar ontpopt het event zich in Nederland tot een meerdaagse variant in Den Bosch. Onder Electronic Family, de catering. Daarnaast gaat de Trends Family met clubtours in en outdoor events en meerdaagse festivals de wereld over. Dit is bekend gemaakt tijdens de 6e editie in het Amsterdamse bos. De kick-off van de internationale koers begon al eerder deze maand in Tallinn... in Estland is dat... waar de allerbeste DJ's van de transwereld de bezoekers uit hun dag lieten gaan. Dit zal komend jaar verder uitgebreid worden met de diverse in- en outdoor-events... en clubtours over de hele wereld. Die onder meer plaatsvinden in Europa en enkele steden in Azië. In Nederland verplaatst het festival zich van Amsterdam naar Den Bosch. Alan Harderberg, CEO van Alda Events... en onder andere de organisator van Electronic Family, legt uit... Na zes succesvolle edities verlaat Electronic Family het welbekende Amsterdamse bos. We hebben deze keuze gemaakt omdat we Electronic Family gaan uitbreiden. Nou jawel, een meerdaagse variant waarmee we een lang gekoesterde ambitie realiseren. Het terrein van het Autotron in Den Bos is hiervoor perfect. Met onder andere een camping en een bungalowpark. Onder het ogen van 13.000 bezoekers werd op spectaculaire wijze het meerdaagse event aangekondigd. Aan het einde van de show riep MC M.I. Hewitt... de trends op zich via de officiële website aan te sluiten... bij Electronic Family. Welke uiteindelijk uh, moet uitgroeien tot een hechte trends community. De trends family mag in de toekomst onder meer... meediscussiëren over de inhoudelijke invulling van Electronic Family... en wordt als eerst op de hoogte gesteld van nieuwtjes. Ja, de zesde editie van Electronic Family was zeer een groot succes. Ruim 13.000 bezoekers. Genoten van trendspektakel met vier stages waar Iconas Andrew Rayel. Nummer 488 in de DJK Top 100. Of de Top 500 staat. Cosmic Kate, Very Corse, Priscence, Coriella en Marcus Schultz rijden onder meer ook nog. Wil je meer informatie? www.electronicfamily.com Tot zover dit nieuwtje. Ga naar nieuwe klapper. Jack wins, deze jongen hier uit de buurt. Die gaat als een speer. De ene hit over die uit de andere koker. En hij heeft weer wat nieuws. Wat zou je kunnen doen met jaren 90 plaatjes? Wat Moving on up, uh, of moving too fast. Uh, what's love got to do? Dat zijn enkele welbekende jaren 90 tracks. En hij heeft ze onder andere genomen en op een speciale EP geplaatst andere door Don Diablo gedraaid in uh, Don Diablo's uh, sets. En natuurlijk hier bij See It als een van de eersten op de Nederlandse radio. De nieuwe Jack Wins met If You Want Me To Stay. Toch lekker hoor. Hedendaagse sound met een oude klassieker. Dit is Jack Wins. If You Want Me To Stay. Dan blijven we gewoon tot 11 uur. Dit is See It. Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhies. And it's never gonna be the same And I'm feeling running under my skin Open up, my eyes it's so true It's a feeling that I want to give in Open up, my eyes it's so true This is so right Waiting for the sunrise, baby, all night This is so good This is so right Waiting for the sunrise All oh. so Lekker, nieuwe muziek vanuit Italië. Vladi met Ginevra en daarvoor Bolier met Ipanema in de Firebeats uh, remix. En daarvoor je nog de Wins If You Want Me To Stay. Ja, ben je er al helemaal klaar voor? Komende zaterdag, ja. Dan kleurt Amsterdam gewoon uh, roze. Wat zeg ik? Dit weekend kleurt Amsterdam roze. Door de Europride en in Snake is het een hele week feest. In verband met de Snake Week. Er is dan ook weer veel te doen dit weekend. En ja, ik heb hier dan het festivaloverzicht. Als de weersvoorspellingen zo blijven, dan blijft het droog en boven de 20 graden. Perfect om lekker buiten te feesten, dus. Ja, deze vrijdag kun je het Amsterdamse bos zien. Daar staat op vrijdag de line-up met Anderhal, Jellef Mills, Ricardo Villabos, uh, Rota, Theo Paris. Dit populaire evenement is al uh, weken uitverkocht, maar wie weet, via ticketswap kun je nog een kaartje bemachtigen. Last minute. Ja, deze vrijdagavond vinden we ook weer Frank's Love's K-Pride... op het Rembrandtplein in Amsterdam. Vrijdag presenteert BNN DJ Frank Frank Love K-Pride... met als thema Gender Blender. Dit evenement op het Rembrandtplein is gratis. En behalve een kleurrijk publiek kun je rekenen op veel artiesten... lekker meezingen en veel bier en gezelligheid. Op het podium staan Willeke Albert ja, ja. Jan Verstegen en Tim Hofman, Travassi, Karin Bloemen... Kaliber, uh, Jodie Bernal, Domien Verschuren, Def Rhymes... O'Gene, Sander Hoogendoorn... Ik zeg... Ga los! Dan deze vrijdag kun je ook naar Frank Rice, De koning van de bachata. Hij zal vrijdagavond optreden op het Qualu uh, Festival. Tickets zijn nog te koop voor 15 euro... In het Nelson Mandela Park in Amsterdam. Deze vrijdag kun je ook... Hebie Ho... Oh, uh, op het Amstelveld in Amsterdam. De entree is gratis... En alleen op is Rachel Green, de G-team... Plus MC Divine en Wannabe A Star... Ja, je kunt ook naar de stadhuis uh, in Sneek met Garden of Dance. Chocolate Puma staat hier, DJ Punish en Dirty Berry. De entree is ook gewoon gratis. Ja, de zaterdag, de Canal Parade, de grachten van Amsterdam. Dit is het bekendste onderdeel van de jaarlijkse Gay Pride in Amsterdam. Het vertrekpunt van de Canal Parade is Westerdok... en de 80 boten varen dan door de Prinsengracht naar de Oosterdok. Ja, dan op uh, de 60 augustus alweer Oorlof uit Amstelveld in Amsterdam. Het grote feest op het Amstelveld tijdens en na de botenparade van de Gay Pride. Met medewerking van vele vertrouwde en nieuwe namen uit de hoofdstedelijke Gay Underground team. In de line-up Mendel, Daan Groeneveld en Alex Salvador, Rob Manga, Rieselman, Lupe, Tim Hoeben, Titia Rebel, Kat Carpetus en Miss Bunty en meer... Dan heb je ook het Goldfish Outdoor 2016 op het Stadspodium in Amsterdam. De line-up bestaat naast Goldfish uit Another, Ben, Peace, Cats and Dogs, Dimi, Dop, Elephants, Formal, Lexer, Lofted en Prospect. Deze zaterdag kun je ook los op de Dutch Boulevard in Bergen op Zoom. Dit is een spiks, splinternieuw, groen en bosrijk festivalterrein op steenworp afstand van de Wauwse Tol in Bergen op Zoom. Er zijn vijf stages in de line-up staan onder andere... DJ Dyna, Tony Jr., B-Front, Deepak, Billy the Kid... Shermanology en Paal Elsak. Tickets zijn te koop voor 29 euro. Ja, dan uh, Beach Boom 2016 in Brouwersdam. Just Dance is het thema van de 20e editie van Beach Boom. Dit jaar ontstaged Benny Rodriguez, Santos uh, Suarez... Lucas en Steve. Echt, die zijn vet. Eric e. en Roog. Lucia Voort... ...tot Terry en Sydney Samson. Zet je voeten in het zand en just dance. En dit vind ik toch best wel een aanrader hoor, dit feest. Ja, dan hebben we ook Air Force Festival, Vliegveld, Twente, Hangar, 11 in Enschede. Dit is voor de liefhebbers van hardcore, raw, hardstyle, freestyle en andere hardcore. En subchannenders kunnen zaterdag naar Enschede. Er zijn er zes areas en in de line up staan artiesten als Engervist, Miss K8, Mad Dog... Neophyte, Noise Suppressor... Outblast, Radical Redemption... Dark Raver, Mental Theo, uh, Luna, The Outside Agency... Vele anderen. Kaarten zijn te koop voor 44,50 euro per stuk. Dan gaan we door met Solar Festival in Roermond. Ja, deze zaterdag in de line-up... De Jeugd van Tegenwoordig, Dr. Lectrolov, Ronnie Flex en Mr. Polska... DJ Russ en nog heel veel meer... Voor de zaterdag zijn geen tickets meer te koop... maar voor zondag, op een moment van schrijven nog wel... tickets zijn 49 euro per stuk. Deze zaterdag kun je ook naar het Zuiderpark in Rotterdam... voor Crazy Sexy Cool. Hier vinden we onder andere... Gregor Salto, Ronnie Flex... Daina Gerspadu... Billy the Kid, Firstman, Man Lero Styles... en vele mooie... kaarten zijn hier, 29,5 euro per stuk. Dan de zondag... Dekmantel Festival in het Amsterdamse Bos. Nauwelijks bijgekomen... Dan zie je hier in de line-up staan: Ben Klok, Call Super, Dekmantel, Sound System, DJ, Tomatsticks. Uh, Robert Hood, Sandrine uh, en vele, vele anderen. Dan gaan we naar Drop the 90s in Chassenveld in Breda. Liefhebbers van 90s muziek staan zonder op Schassenveld in Breda. In de line-up: Charlie Loinois en Metal Theo. Milking, Venga Boys, Paul Elsa, Captain Jack, Two Brothers on the Fourth floor. Plammen en Abraxas. De Clubheads versus DJ Boozy Woozy. Ook leuk als je van de 90 uh, 90's houdt. Tickets zijn nog te komen voor 29,5 euro. Maar verwacht hier wel een hoofdspektakel. Dan oh, deze zondag vind je Solar Festival in Weert in Roermond. Over de laatste dag is dat van het evenement. In de line-up meer Memphis Maniacs, uh, Len Fekie en Joris van... Kaarten zijn 49,5 euro. Ja, dus gaan we nog even naar de strandfeestjes kijken. Nou, deze... Zondag kun je naar Latin Lovers on the Beach. In Bloomingdale aan zee. Het begint om vijf uur. Bij de Republiek hebben we dit maand voor het eerst... strandbloesem. Dit is vanaf drie uur middags. Je kunt ook lekker stampen in het zand... want er is hardcore at sea. Om drie uur middags begint dat bij Beach Club Joel. Ja, bij uh, Woodstock vinden we... Sunday Breakfast at the Beach. Dit is om vijf uur middags begonnen. En dan nog... Tot slot, beachclub Club vroeger met Urban Elite. Vanaf drie uur ben je welkom. Tot zover. Even een blik op ja, waar je heen kunt gaan dit weekend. Waar je los kunt gaan. En waar je bij moet zijn geweest. En je hoorde net al. In Amsterdam, de Cape Rides. En daar hoort toch echt maar één trek bij, vind ik. Diana Ross, I'm Coming Out. Dus ik zeg, ja, oh. Even, even afstoffen die plaat. Ja, dat zou zomaar kunnen. Laat het niet dat TFX een speciale K-Pride 2016 rework heeft gemaakt. En dan zeg je, TFX, wie is dat? Nou, dat is het alias van René van der Weijen. Hij was een muziekproducer met zijn roots in die begin jaren 90. En dan zeg je, ja... Maar wat heeft hij dan gedaan? Nou, hij was onder andere verantwoordelijk voor het nummer Waterfall. Dan gaat hij toch wel een belletje rinkelen. Dat dacht ik ook. Inmiddels is hij helemaal hot in Ibiza. Dus verwacht nog veel van hem. Maar nu zijn rework van Diana Ross. Dit is See It!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 Hij ah, is zeker goed. I'm coming out, ja. Lijkt het wat diep? Uh. Ben, jij, ben jij dit weekend ook in Amsterdam uh, te vinden? Jazeker. Ja, jij gaat helemaal los. Ja, om acht, Vanaf 8 uur. Begin wat vroeger. 8 uur ochtends? Nee. Doe oh, wow. niet zo raar, hè? 8 uur s ja. avonds, uh, dus. Uh, en hey, waar ja. sta jij dit weekend dan? Uh? Club Smoky. Club Smoky. Gezellig, what, gezellig. What, what else? Ja, dat dacht ik ook. Maar ja, je, je weet het nooit. Het kan, nee, uh, nee. kan alle kanten op. Kan het kan zomaar een milkshake zijn of een... Uh... Nou wordt hij te gek. Hé, hey, we gaan gauw eventjes kijken wat staat er deze week in de charts Is er nog verandering? Oh, uh, ga ik even naar de kijk. andere microfoon. Ja, pak je me eventjes over. Hoppa! Alsof het niks is. Kijk eens, we doen oh, gewoon... Maar. de techniek. Zo, kijk, daar ben ik. Kijk al eens. Geen geluidskwaliteitverlies. <laughs> en dan op de nummer 10, wat vinden we daar? Ja, we kennen hem toch wel. Nieuw Live van Dennis Cruz is op is nummer nie, 10. Die is ook niet weg te slaan, die he. Daarna... Hot Since 82 met Yourself. Op Knee Deep in Sound. Nieuw in de top 10. Lekker diep. groovy Lekker, hè? Hij is lekker, hoor. Dan op nummer 8 vinden we daar In The City. In de klepto-edit uh, van... Golden Summer, op het label Golden. En, Hot Town, Summer in the City. En, of, moe, hem, of moet ik nu gaan meezingen? Vind je hem goud? Nee, ik, ik mis de stem. Dus, eh... Uh, oh, oh, ja, oh, hey! De vroeg. Daar was hij. Ja, ik vind hem leuk. Maar ik zou hem ook wel met zo'n het uh, stem leuk vinden, Dennis. Ja? Ja. Voor de gay parade. Nou ja, gewoon voor het alledaagse. Gewoon even wat anders. Dus Golden? Ja, ja, ja. Ik, uh, right. Of Platina. Nee, we gaan gauw door naar de nummer 7. Daar vinden we Joseph Capriati en Oliver met Terra in de Joseph Capriati remix. En jij ja, ik zie hier ook bijstaan dat het The Fire is, hè. Op Olive Senso Sounds. Oliver Hunterman. Lekker een hoop techhouse de laatste tijd, Dennis. Ja, het zal een beetje de periode zijn. Want een hoop festivals zijn ook heel erg met techno en techhouse bezig, hè? Ja, en ik vind het een beetje progressive. Ik vind, ik vind er wel leuke invloeden tussen zitten. Meer is uh, erin. Het hebt wel wat. Zeker te weten. Maar gauw door naar de nummer 6 Gravity Check van Darius Sirossian en Dolly. of WOW Recordings. En is hij WOW? Om pop Ja... Ik geef hem een uh, duimpje omhoog. Dikke pluim. Dan op nummer 5: Atlas van Mark Romboy, Steffen Botsin en Adriati. Dat is ook een techno DJ Mark Romboy. Ja, deze hebben we vorige week ook al uh, dikke duim omhoog gegeven. Ja, die is gewoon. Deze lekker. moet je op een festival horen of op je pizza. Oh. Sowieso. Nummer 4 met Fuego, Julian, Jewel en Oliver. Ook op Senso Sounds. Je zou haar zeggen, het lijkt wel de Tech House top 10. Yo. Maar we hebben gewoon uh, de normale beatboard top 10 genomen. Tech House, trafus, dit, uh... En om dat te bewijzen, ja. Even een vrolijke tune van Lucas en Steve. Summer on you. Summer on you in de Stemveld. Altijd lekker. Ik voor altijd een beetje een Don Diablo invloedje. Ja, maar ja, wat niet tegenwoordig. Ja. Dan op nummer 2, La Luna. Van Jude Vo en Frank op Porno Star Recordings. Het altijd hele lekkere muziek, porno star. En op de nummer 1. Cry. Ja. Hebben we vorige, Van week, vorige week ook gezegd. Afgekraakt, ma jammer. Matig. Matig, ja. Ja, hij ah, kan ermee door, maar het is een beetje voor, ja. voor zo'n hit. wat toen de tijd een hit was, zes jaar geleden, had ik een betere film. Toen, toen wel, maar nu niet. Nee. Daarom zetten we hem gewoon uit. Dan gaan we gauw en door. pakken we een andere Techhouse Rammer. Gaan we even bamboleren. Die nog niet uit is. Maar ja, zie je het thuis hier niet zijn, als we hem niet hadden. Scott Mendes! Bamboleren! Ik vind hem lekker. Dat is goed. Insert mee. coin recording komt hier op uit. Het zal pas uh, eind augustus worden. Voor dit, dus. nu, voor dit nummer de insert ik wel een coin hoor. Zeker te weten. We gooien een nummertje in en gaan we spelen. Hoppa. Scott Mendes. En natuurlijk zometeen naar het nieuws en weer. Van 10 uur. Onze enige echte DJ Dion Sydney. In de mix. Maar nu eerst. Lekker bamboleo.